1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plach. Goedemiddag, we lunchen straks verder met stroopwafels. Als er één Nederlands exportsucces is, dan is dat wel de stroopwafel. Straks iemand die de wafel in Amerika heeft geïntroduceerd. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Goedemiddag, Rusland en Syrië roepen VS op tot diplomatieke oplossing. Ontdekking Nieuwe van Gogh zeer uitzonderlijk, zegt Museum... En chronisch zieken en gehandicapten gaan er flink op achteruit. Verspreid over het land vallen wat buien, mogelijk met onweer... maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking, flinke buien met kans op onweer. En ook dan wordt het hooguit 17 graden. Rusland en Syrië roepen de VS op om de aandacht te richten op een diplomatieke oplossing van het conflict in Syrië. Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, sprak vanochtend in Moskou met zijn Syrische ambtgenoot Mualem. Volgens Mualem was de gifgasaanval in Damaskus een manier van de rebellen om een Amerikaanse reactie uit te lokken. En verder zei hij dat president Obama de terroristen in Syrië in de kaart speelt als hij besluit tot militair ingrijpen. Lavrov zei dat een Amerikaanse militaire actie de doodsteek betekent voor de pogingen om de problemen in Syrië met diplomatieke middelen op te lossen. In Londen was de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry op bezoek. Hij zei dat de Syrische president Assad een luchtaanval op zijn land kan voorkomen door zijn chemische wapens te overhandigen aan de internationale gemeenschap. Sure, he kan turn over every single bit of his chemical weapons to the international community. in the next week. Turn it over. All of it. Uh, without delay and allow a full and total accounting dat. that uh, but he isn't about to do it and it, it can't be done obviously this is a man without credibility een dictator zal zijn chemische wapens niet overdragen stelt Kerry, die Assad volkomen ongeloofwaardig vindt so the evidence is powerful and the question for all of us is what are we going to do about it turn our backs have a moment of silence where a dictator can, with impunity, threaten the rest of the world that he's going to retaliate for his own criminal activity because he's being held accountable? The risk of not acting is greater than the risk of acting. Bewijs voor het gebruik van chemische wapens is overtuigend. Het is de vraag wat we ermee gaan doen, stelt Kerry. Om zijn eigen criminele activiteiten te maskeren... dreigt Assad ook nog eens met een tegenaanval. Het risico als we niets doen is groter dan het risico bij ingrijpen... waarschuwde Kerry tenslotte. Veel belangstelling van binnen- en buitenlandse pers... voor de onthulling van een nieuw ontdekt schilderij van Vincent van Gogh. Zonsondergang bij Mont is de titel van het werk... dat de Nederlandse schilder in 1888 maakte. Onderzoeker Louis van Tilburg van het Van Gogh Museum. Hij schilderde een landschap met uh, steeneiken. Een typische uh, boom uh, voor uh, de streek, voor het Mediterraanse mediter mediter mediter terrein. En dat zien we manifest op de schilderij... tegen een zonsondergang die reflecteert op dat landschap. Links zien we een, uh, een ruïne van de abdij uh, die op die heuvel ligt. En ja, dit is het schilderij wat wij zien. Het is volgens Van Tilborg een zeer bijzondere ontdekking.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 Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Op een bungalowpark in het Drentse Drense-dorp Schoonlo... zijn de lichamen gevonden van een man en drie kinderen. Meer details heeft de politie niet bekendgemaakt... maar alles wijst op een gezinsmoord. Een onbekend aantal mensen heeft vanochtend een mail gekregen... waarin een man aankondigt zichzelf en zijn drie zoontjes om het leven te brengen. De man schrijft dat hij zijn zakelijke en relationele problemen niet langer aankon. De politie vond de vier lichamen op het park De Warme Bossen... vanochtend na een melding. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er volgend jaar flink op achteruit. Afhankelijk van hun omstandigheden hebben ze per jaar 400 tot 1900 euro netto minder te besteden, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het NIBUD deed het onderzoek in opdracht van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad en platform VG. Trudy van Rijswijk in gesprek met Doreen Kloosterman van de CG-raad, die verrast werd door de uitkomsten van het rapport. Natuurlijk verwachten wij ook dat dat inkomenseffecten zou hebben voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar toen wij de resultaten zagen, zeker voor bepaalde groepen, toen schrokken wij enorm. Want in feite is het, uh, is het nog veel dramatischer dan wij aanvankelijk dachten. En daarbij komt nog dat wij weten dat wij niet alle maatregelen die mogelijk in de komende jaren ook nog uh, zullen worden uitgevoerd, daarin verwerkt hebben. Op welke groepen worden het meest getroffen, denkt u? De groep die het st sterkst getroffen gaat worden zijn mensen die woonachtig zijn in een inwoning. Dus dat kunnen ouderen zijn die in een verpleeghuis wonen, mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking die in een instelling wonen. Die zullen door de maatregelen het sterkst getroffen worden. Daarnaast heel veel mensen die uh, in hun eigen huis wonen uh, een aantal vormen van zorg krijgen, zoals huishoudelijke verzorging, zoals uh, hoog medicijngebruik enzovoort. En ook zij zullen uh, met een laag inkomen, ja, zij zullen uh, enorm uh, getroffen gaan worden door deze maatregelen. In totaal beslaat het die bezuinigingen 1,3 miljard. Aan de andere kant, er gaat 700 miljoen naar de gemeente voor dit doel. Dus wat, wat is het probleem? Natuurlijk hopen wij dat dat geld op de juiste plek terecht zal gaan komen. Dat de mensen die nu enorm getroffen worden... dat zij op de een of andere manier gecompenseerd gaan worden. Gemeenten hebben echt een volledige beleidsvrijheid... in de wijze waarop ze dat gaan invullen. En uh, dan is het maar de vraag of dat gaat gebeuren. Ze kunnen dit ook toevoegen omdat er bijvoorbeeld... Uh, een sociale werkvoorziening is die extra geld vraagt. Of omdat er andere projecten zijn, meer mensen in de bijstand. Ja, die moeten de uh, uitkering moeten ook betaald worden. Dus omdat er volledige is. maken wij ons erg veel zorgen of het geld wel op de juiste plek terecht gaat komen. Dorien Kloosterman was dat van de CG-raad. De politieacademie onderzoekt klachten van studenten over een mishandeling. Verschillende bronnen zeggen dat leerlingagenten gewond zijn geraakt bij een gevechtstraining. Ze moesten een verduisterde kamer binnengaan om iemand aan te houden. En daar stond een professionele vechtsporter die hen zwaar zou hebben toegetakeld. Volgens de slachtoffers werden ze geschopt en geslagen toen ze al op de grond lagen. Een student liep daarbij gebroken ribben op en een ander een gebroken kaak. De politieacademie spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn geweest van mishandeling. KPN benadrukt het met klem. Financieel topman Erik Hageman vertrekt per direct... maar niet vanwege de overnamestrijd met Amerika Mobiel. Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe geloofwaardig is dit? Ja, vooropgesteld, we weten natuurlijk niet wat daar, wat daar aan de hand is. Uh, dit, dit is in ieder geval veel te summieren communicatie. Uh, hij vertrekt met onmiddellijke ingang. Persoonlijke redenen die verder niet worden toegelicht. Hij kan heel goed. Uh, het is natuurlijk best mogelijk dat hij ziek is of dat hij een ziekte heeft in de familie. Maar geef iets meer informatie, want dit voedt natuurlijk gewoon speculatie over wat aan de hand is bij KPN. De communicatie is niet echt helder, zegt u. Nee. Uh, hoe schadelijk is dat dan voor KPN? Ja, dat is heel schadelijk. Op dit moment speelt het uh, overnamegevecht met Amerika Mobiel. Daar zitten we middenin. Er is net een beschermingsconstructie uitgeoefend. Uh, binnenkort is er een aandeelhoudersvergadering hierover. Uh, op dit moment je financiële man uh, verliezen is uh, een van de eerste dingen die kan gebeuren. En wat ook wel opvallend is, is dat uh, de vorige, uh, zijn voorganger, Carla Smits uh, Nusteling, uh, ook al eerder wegging. Dat klopt. Uh, ook voortijdig. En, uh, de, nou ja, dat, dat is niet de enige... Uh, collega van Elko Blok die, uh, die de afgelopen jaren is opgestapt. Uh, hij zit nu in zijn eentje nog in de raad van, uh, raad van bestuur. Dat is wel een beetje, een beetje eenzaam. Uh, nog even over die communicatie. Uh, gisteren riepen jullie KPN op om de radiostilte te verbreken... rond op uh, Amerika Mobiel. Uh, KPN zou dus met een reactie moeten komen. Maar zij zeggen officieel ligt er nog helemaal geen bot... waar we op kunnen reageren. Dus ja, we zeggen dus niks ja, ondertussen is er natuurlijk wel een uh, uh, beschermingsconstructie uh, uitgeoefend... door de Beschermingsstichting, die het bod als vijandig heeft bestempeld. Um, KPN heeft overigens al vorige maand het voorgenomen bod van America Mobiel ontvangen. Heeft toen ook al gezegd dat ze het gaan bestuderen... en dat ze met reactie zouden komen. Dus dat is een beetje een flauwe reactie. Dank u wel, Jan Maarten Slachter, directeur van de vereniging van Effectenbezitters. De Koerdische rebellen hebben hun terugtocht naar Turkije opgeschort... meldt een pro-Koerdisch persbureau. In maart kondigde de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK... een wapenstilstand af en begon in mei met de terugtrekking. In ruil zou Turkije hervormingen doorvoeren die gunstig zijn voor Koerden. Maar de rebellen vinden volgens het persbureau... dat de regering tot nu toe te weinig doet. De PKK heeft jarenlang gestreden voor autonomie in Turkije. Het conflict heeft sinds 1984 aan tienduizenden mensen het leven gekost. De Edison Klassiek 2013 in de categorie instrumentaal gaat naar pianist-componist Reinbert de Leeuw. Hij werd onderscheiden voor zijn vertolking van Via Crucis van Frans Liszt. Pianist Hannes Minnar, violist Maria Milstein en cellist Gideon den Herder krijgen ook een Edison Klassiek. Evenals de Duitse bariton Matthias Gurne en Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus is zijn prijzen voor albums van bijzondere kwaliteit... en ze worden dit najaar aan de winnaars overhandigd. Sport. Samuel Eto'o stopt als international van Cameroen. Eto'o heeft zijn ploegenoten verteld dat hij zich om privéredenen... niet meer beschikbaar stelt voor de nationale ploeg. Een ruzie met de Cameroonese bondscoach Volker Finken... zou daaraan ten grondslag liggen. Finken ging niet in op de wens van Eto'o om bepaalde spelers op te stellen... ETO speelde 114 keer voor Cameroen en maakte daarin 56 goals. Na betaald voetbal heeft PSV-jaar Matthias Sanka Jurgensen... een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing... waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. De verdediger werd dit weekend bij de wedstrijd van Jong-PSV... tegen Willem II uit het veld gestuurd. Jurgensen zou een tegenstander hebben geslagen. Als Jurgensen akkoord gaat met het voorstel... geldt de schorsing voor zowel het eerste team van PSV als Jong-PSV. In de finale van de zeilwedstrijd om de America's Cup... heeft Team USA de vierde race gewonnen. Tegenstander Nieuw-Zeeland won de eerste drie races. En omdat titelverdediger VS de wedstrijd met een puntenstraf begon... in de stand nu drie tegen min één in het voordeel van de Nieuw-Zeelanders. De boot die als eerste negen punten heeft, wint de America's Cup... is werelds oudste en meest prestigieuze zeilwedstrijd. australische wielrenner Rowan Dennis... heeft de eerste editie van de Ronde van Alberta gewonnen... Robert Geesink eindigde als vijfde in het eindklassement. Peter Sagan won de vijfde en laatste etappe... en dat was alweer de derde etappezegen van de Slowaak in de ronde van Alberta. Belangrijkste nieuws. Rusland en Syrië roepen VS op tot diplomatieke oplossing. De VS geeft Syrië een laatste kans om chemische wapens in te leveren. Ontdekking schilderij van Van Gogh is zeer uitzonderlijk, zegt het Van Gogh Museum. De chronisch zieken en gehandicapten gaan er flink op achteruit. Per jaar hebben ze 400 tot 1900 euro netto minder te besteden. Dat was het met het uitgebreide NOS-journaal. Straks weer de NCFV met lunch. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar.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 Goedemiddag. Op maandag ontvangen we in de werklunch een Nederlandse ondernemer die succesvol is in het buitenland. Vandaag iemand die zich er wat dat betreft misschien wat makkelijk vanaf maakt, want hij verkoopt stroopwafels in Amerika. Ja, de hele wereld houdt natuurlijk van stroopwafels. Voor onze reportageserie In de praktijk vinden we deze week verslaggever Maarten Bleumers terug in het zwembad. Hij onderzoekt of onze kinderen nog goed zwemles krijgen. En na halftweezerstand.nl, morgen wordt het een spannende dag in de Eerste Kamer. Gaat het CDA nu wel of niet instemmen met de pensioenplannen van het kabinet? Gisteren deed werkgeversvoorman Windjes nog een klemmend beroep op het CDA... om het sociaal akkoord niet in gevaar te brengen. We zijn benieuwd naar uw mening straks op de stelling... het CDA in de Eerste Kamer moet de pensioenplannen van het kabinet steunen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. De stemmen kan natuurlijk... Natuurlijk via de site www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Drop, fietsen, microgroenten, suikermaïs. Je kunt het zo gek niet bedenken of Nederlanders gaan er de grens mee over. En vaak ook met succes. Nou, de werklunch staat sinds vorige week elke maandag in het teken van dat succes. En vandaag, ja, ik denk toch wel, Nederlands grootste trots op culinair gebied. De stroopwafel. Tientallen ondernemers die trekken met hun stroopwafels de boer op. En naast mij Joost Kling, eigenaar van Eat Dutch Waffles. Goed. Goedemiddag. Hallo. Zaken in de Verenigde Staten dus. Waarom heb jij voor de stroopwafel gekozen? Ja, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen jongensdroom. Uh, ik heb twaalf jaar geleden in Amerika gewoond. En elke keer als ik daar terugkwam, dan uh, vroeg men om stroopwafels mee te nemen. En nou, uiteindelijk hebben we een aantal jaar geleden besloten... om het dan maar eens te proberen om we daar een business van te konden maken. En we, dat waren... En we is uh, ik samen met een, uh, met een ja, vriend van mij die in Amerika woonde. Dus met z'n tweeën... Uh, Ook een Nederlander? Het, uh, of Een Amerikaan. Amerikaan. Ah, oké. Okay. Ja, dus met z'n tweeën zijn we het op gaan zetten En uh, na het langzame uh, zijn er wat mensen bijgekomen. Dus we spreken meestal over we. En heb je het helemaal van het begin van professioneel aangepakt. Dat het wel als hobby is begonnen. Ja, nou ja, um, we hebben er wel serieus over nagedacht. Maar uh, als het gaat om het schrijven van businessplannen... en uh, uh, zeg maar even bedenken dat je over binnen een jaar... zoveel duizenden uh, pakjes of winkels of wat dan ook uh, hebt of verkoopt... Uh, dat niet. Um, we hebben het nooit aan het begin ook ingesteld van... god, dit gaat een echt hele serieuze onderneming worden... We liggen nu bijna bij 500 winkels en um, daar komen er maandelijkse tientallen bij. Dus ondertussen is het wel wat serieuzer geworden. Is ja. is het wel serieus, ja. ja, we, ja we hebben zo goed het bijschakelen. Nee. Het was meer van leuk als we wat Amerikanen stoopafels gaan eten. Ja, nou ja het, We hebben het altijd leuk gevonden vooraf als we dachten we kunnen er geld mee gaan verdienen. Maar het um, ja, laatste anderhalf jaar zien we dat het echt heel erg, uh, heel erg snel gaat. Ja. Is het eigenlijk belangrijk dat je het zelf echt lekker vindt? Um, nou, het helpt natuurlijk altijd als je het leuk vindt... als je ergens bevlogen over kan, uh, kan praten. Uh, maar we hebben het voordeel dat uh, de meeste mensen op deze wereld... Uh, de stroopwaals wel lekker vinden. Dus uh, dat is een uh, streepje voor. Ja, maar goed, ze moeten natuurlijk wel eerst... Zien te kennen. Ze moeten, niet iedereen kent de stroopwafel, neem ik aan, in Amerika. Dus... Ja, dat is onze grootste uitdaging eigenlijk. Dus Hoe we ga je moeten, dan te uh, werk? Ja, uh, nou, eigenlijk als een soort van evangelist: uh, je probeert zoveel mogelijk mensen de wafels te laten proeven. We hebben wel een voordeel dat de Amerikanen weten over het algemeen wel wat een, wat een stroopwafel is. Dus eigenlijk dat er een Nederlandse koek is die uh, lekker is, die zoet is, waar uh, een soort van karamel tussen zit. Uh, alleen ze weten vaak niet hoe, hoe, ja, hoe die koek dan heet. Of ze hebben hem ooit wel eens ergens gehad of via via gekregen. Uh, aan ons is het de taak om nu duidelijk te maken dat ze hem in de supermarkt gewoon kunnen krijgen. Ja, want, want dat is jullie hebben je meteen gericht op supermarkten. Ja. Zijn er ook iets van markten? We hebben natuurlijk hier bij elke markt een beetje zichzelf serieus nemen. De markt staat een stroopwafelverkoper. Ja, zo is het eigenlijk helemaal oorspronkelijk begonnen. We hebben zeg maar even, ja, Als mensen in Nederland op de markt gaan, hebben ze die, die, die stroopwafelbakkers die ze vers bakken. We hebben twee van die bakijzers naar Amerika laten verschepen. En wij dachten, we gaan daar eerst op. Je hebt daar heel veel vers, zoals we het daar mm -hmm. noemen. Uh, daar gaan we het eerst eens proberen. Maar daar bleek de concurrentie van de hot dogs, de patatjes... Uh, noem alle soorten, maar op. Op. De bekende dingen bleek wel heel erg groot. En je moet toch wel een hele hoop strooppaalds verkopen... Uh, om die vliegtickets uh, steeds uh, te kunnen betalen. Dus we zijn vrij snel zijn we het retailkanaal ingegaan. Dus uh, de supermarkten. En dan ga je echt naar supermarktketens toe om ze te laten proeven... en je te overtuigen, ja. te overtuigen ja. van dit is het beste product? Ja, zo moet je het eigenlijk zien. En uh, uh, op het moment dat je in de supermarktketen uh, terecht uh, kan... dan uh, proberen we zoveel mogelijk uh, in de supermarkten zelf... de belangrijke supermarkt aanwezig te zijn mensen stukjes te laten proeven, kassières uh, dus, uh, um, En uh, ook? Maar, ja, maar te laten geven. Amerikanen praten vrij makkelijk natuurlijk. Dus op het moment dat er iemand in de rij staat... en uh, ze zien dat er een pakje ligt, dan is het snel van... oh ja, yeah, we like those. Dus het is echt uh, ja, typisch Amerikaanse stereotypen, maar het werkt wel. En is het dan nu hoe meer, hoe beter? Zeg maar? Alle supermarkten waar we ze kunnen plaatsen, dan doen we het um, Nou, niet helemaal. Ten eerste moet je het qua mankracht uh, aankunnen... en qua productie natuurlijk. Um, wij weten, de stroopwafels een relatief dure koek in het buitenland. Dat heeft uh, met uh, ja, de ingrediënten te maken, met ja? uh, de houdbaarheid. Met, er moeten toch een aantal producten uit, uh, uit Nederland komen... om tot stand te, te, make, te maken te krijgen. Um, dus wij weten dat we ons moeten richten... op de iets duurdere supermarktketens in, uh, in Amerika. En welke zijn dat? Want Ahold heeft bijvoorbeeld ook een Amerikaanse... Ja, dan moet je dus... Supermarktketen, uh, uh, giant uh, ja. is dat hè? Ja, je moet eigenlijk denken aan, um, ja als je wat zegt, uh, Meijer. Uh, uh, wat hebben wij Ja, we hebben, het zijn eigenlijk allemaal supermarktketens die een stuk of 20 tot 50 tot 100 supermarkten hebben. Meijer is een grote voor ons zit een Michigan, heeft 200 winkels. Maar um, nou, laten we het maar vergelijken met, met waar de Nederlander uh, bij Albert Heijn komt. Dat soort ja, achtige ja. plekken. Dus er zit ook nog wel een verschil in de supermarkt waar je wel en niet... Ja, er zit zeker wel super... verschil. Ja, net zoals dat je dat in Nederland worden. eigenlijk ook uh, hebt. Waar liggen ze nu allemaal in Amerika? We zijn uh, vertegenwoordigd in acht staten uh, ja, waar we gewoon goed, uh, goed liggen. Waar we uh, ja, zeg maar om de zoveel kilometer dat er wel een winkel is waar wij uh, te vinden zijn. Uh, dan hebben we nog uh, uh, uh, één staat waar er enkele liggen. Dat is toevallig Florida, dat is ook nog een vrij grote staat. Uh, maar we zien eigenlijk dat dat uh, vrij snel elkaar opvolgt op dit moment. ja. ja. Uh, maar voornamelijk in, in Californië, Utah, Nevada, uh, die hoek, daar, de, daar zijn we sterk. En hoe um, komt dat? Dat je juist daar heb je daar ook op ingezet? Of ja, staan mensen daarmee open om dat ja, soort dingen te proberen? Ja, het komt enerzijds omdat ons kantoor in, in Utah staat. Dus dan uh, werkt dat wat makkelijker. Um, anderzijds heeft dat ermee te maken dat uh, zeker Californië bekend staat... om, uh, om zijn voetcultuur, dat ze daar nog wel eens wat, uh, wat uit de bocht willen springen. Uh, en niet alleen het standaard-Amerikaanse assortiment ja. willen hebben liggen. Dus het is wat makkelijker om eerst daar voet aan de grond te krijgen... en het later door te trekken naar, zeg maar even tussen haakjes, mainstream Amerika. Nou, was ik vroeger bij ons op de markt, vond ik het zo fantastisch... dat je koekruimels had, maar dat je ook die hele grote stroopwafels had... Ja. Ik neem aan dat ze in Amerika ook dat formaat hebben. Dat ze niet gewoon de kleine zakjes zoals wij ja, in Nederland hebben. Op dit Nederland moment hebben. houden we het nog bij de kleine zakjes. Toch wel, ja. Ja. De koekkruimels hebben we geprobeerd, maar dat is heel grappig. Omdat uh, wij Nederlanders zijn gewend om die koekresten of, of gebroken koeken te eten. Uh, maar de Amerikaan begrijpt dat niet. Want ja, die zegt, hoe kan dat nou? Ik ga geen gebroken koek eten. Dus daar zitten we nog even met een, met een cultuurschok waar we overheen moeten komen. Um, en de hele grote, die, die maken we wel vers. Op een aantal locaties doen we dat voornamelijk ter promotie. Ja, precies. Ja, dat uh, werkt natuurlijk goed. Ja, werkt goed. Maar het is geen core business van ons, van ons bedrijf. Kunnen jullie er al van rondkomen? Uh, nou, We hebben dit jaar voor het eerst dat we niet in de rode cijfers uh, belanden. Uh, dus dus hoe lang dat ben je nu bezig? positief. We zijn nu drie jaar bezig in, uh, in Amerika. Uh, ik kan er zelf nog niet van rondkomen. Uh, maar naast het Amerikaanse bedrijf hebben we ook een Nederlandse bedrijf... waarin we voornamelijk Nederland en Europa uh, ditzelfde doen iets meer gericht op de zakelijke markt, dus dan heel veel op, uh, op beurzen, worden veel ingehuurd door partijen om in het buitenland eenmaal te, ja, ja. te doen. En daar kunnen we van leven. Dus dat uh, het geld wat daar verdiend wordt gaat direct naar Amerika om daar door te investeren. Want zijn er in Amerika heel veel uh, strabwafel concurrenten? Um, er zijn er een aantal. Het zijn niet uh, wij. Kennen wij... jullie elkaar dan ook? Of? Um, nou, je hebt twee grote Nederlandse bakkerijen die gewoon over de hele wereld uh, transporteren of exporteren. Uh, die kennen we wel. Um, ja, we weten wie, wie we zijn van elkaar. Mm -hmm. Um, zo heel soms kom je elkaar tegen. Dan zijn er een aantal kleinere initiatieven. Uh, wij vallen daar een beetje tussen. Wij vallen net onder de hele grote bakkerijen. En wij vallen weer net iets boven de, de hele lokale initiatieven... waar mensen het zo af en toe eens doen op een markt. Of uh, ja, echt voor... Uh, wij, wij noemen het um, uh, de sokkermams die dat leuk vinden... en daarmee het geld verdienen om uit eten te gaan ja, met het hun gezin. Idee. Of uh, ja. ja, dat soort dingen te doen. Wat is het belangrijkste om goed zaken te kunnen doen in Amerika? Uh, je hebt lokale partners nodig. Uh, je moet er zelf vaak zijn... En ja, je moet toch een beetje met de Amerikaanse cultuur uh, om kunnen gaan. Nou, heel jou? iedereen nou, een chit-chatpraatje maken. Ja, chit-chatpraatje, maar vooral ook beseffen dat het een chit -chat praatje is heel vaak. Dus dat je af en toe wel even in je achterhoofd hebt van... Ja, weet je, het is allemaal heel leuk en aardig wat hier gezegd wordt. Maar het is nog lang niet uh, binnen zoals uh, uh, die meneer of mevrouw mij nu vertelt. Daar is echt nog wel het werk voor nodig. Dus uh, ja, dat, dat is een belangrijkste belangrijk. les die, uh, die je hebt geleerd. Ook ja, al, ja, ja. Nou, gelukkig uh, ja, ik heb ik in Amerika gewoond daarvoor, dus dan weet je dat al wel een klein beetje. Ja, dat is belangrijk. Ja. ja, goed. Ook buiten Amerika gaan Nederlanders de boer op met stroopwafels. Laten we eens even luisteren. Mijn naam is Menno Pleijse. Ik woon in Thailand. Ik maak hier stroopwafels onder de naam Caramella. De ervaring leerde dat Thai. Uh, de stroopwafels die uit Nederland meegenomen werden altijd heel erg lekker uh, vinden. Dus op een gegeven moment dacht ik van ik ga kijken of ik die kan importeren. En toen op een gegeven moment ben ik gaan kijken of ik die zelf kon gaan maken. Het grote verschil met Nederland is dat de ingrediënten hier heel erg anders zijn. Het meel is anders, de boter is anders, alles is anders. Dus het zijn uh, Thai-Nederlandse stroopwafels. Als je mij over drie jaar vraagt: wat is het, hoe spreek ik Thai stroopwafel uit, dan hoop ik dat ik kan antwoorden caramella. Ik ben Paco van der Lauw. Ik woon sinds 2003 woon ik in Brazilië, in Olambra om precies te zijn. En ik heb hier een stroopwafelbedrijf dat Oma Beppi heet. Ik ben in Brazilië een stroopwafelbedrijf begonnen omdat ik toch wel merk... dat de mensen in Brazilië graag stroopwafels eten. En ze vroegen altijd om stroopwafels in Nederland mee te nemen. En op een dag zei ik tegen mijn vrouw, laten we een bakijzer meenemen. Dan gaan we ze zelf maken. En daar zijn we dus mee begonnen, een jaar of vier geleden. En dat sloeg erg aan. En sindsdien bakken we dus voor de lokale markt. De Brazilianen die houden niet zoveel van kaneel, dus we doen er iets minder kaneel in. En daarnaast heb ik uh, moeite om in Brazilië uh, barstensuiker te vinden. Dus gebruik ik eigenlijk meer melado. Dat is eigenlijk een product van de, wat, uh, van de suikerindustrie. Uh, de Brazilianen hebben wel, wel wat moeite met het uitspreken van het woord stroofwafel. Het uh, is dus meestal iets van strowafel. Ze kunnen niet de woorden zo lang maken. Dus op het moment dat ze de woorden aan elkaar moeten voegen, stroop en wafel, dan gaat het meestal fout. Ja, Thailand en Brazilië kwamen dus uh, voorbij. Maar Joost Kling die doet zaken voorlopig in ieder geval alleen in de Verenigde Staten. Is de, de Amerikaanse wafel ook iets aangepast? We um, hoorden hier hij is, dat net ja, andere ingrediënten zijn. Ja, hij is iets minder aangepast dan wat je hier uh, zojuist hoort met deze twee voorbeelden. Uh, het heeft ermee te maken dat wij proberen om de ingrediënten vanuit Nederland te halen... en de wafel in Amerika af te bakken. Um, het, voor, het grote voordeel daarvan is voor ons dat we daarmee de transportlogistiek uh, uh, mm. kunnen inperken... Uh, dus uh, die waven hoeft niet eerst uh, met het schip vanuit Nederland naar uh, Amerika te gaan. Uh, maar het is algemeen bekend dat er, er een aantal of ingrediënten in die gewoon veel lastiger te krijgen zijn in het buitenland. Ja. En uh, nou ja, deze de ondernemers die zojuist hoort, die zijn daar een beetje aan gaan sleutelen. Wij proberen dat zo min mogelijk. Okay. En wordt het per stuk? In Amerika heb je natuurlijk heel veel dat je dingen per stuk koopt. Hebben jullie het wel gewoon in die pakjes van tien zitten? Uh, nou nee, ja, ik heb hier twee voorbeelden bij. Wij doen ze in pakjes van twee. Oh, Oké, okay. uh, nou, dat hebben we natuurlijk ook wel vaak in de automaten op ja. het werk uh, zitten. Ja, we doen ze in pakjes van, van acht. Um, en okay. we zijn wel bezig met, met per stuk ook, maar dit zijn voor ons even de twee, uh, ja, twee hoofden. Uh, Chewy caramel de cookies, eat Dutch ja. waffles, staat er uh, groot op. Holland's favorite cookie, ja. met een tulp. Mijn tulp. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Nou, ja, uh... Maar uh, what's next? Je hebt natuurlijk Amerika nu dan uh, ja als verovergebied. Maar wat wordt het nog meer? Nou, we zijn, we focussen ons wel heel erg op Amerika, omdat we dat uh, ja, het is een heel groot land en daar daar ben je echt wel even bezig. Het is niet dat je van de een op de andere dag uh, even heel Amerika uh, hebt veroverd. Um, maar wij staan wel links en rechts open voor andere initiatieven. Uh, we zijn nu bezig met uh, met in Japan een aantal dingen. Um, we zijn er wel wat voorzichtig mee, omdat we hebben gemerkt in Amerika... dat je, je moet er echt zelf bovenop zitten. Ja. En ja, je kan wel zeggen, van, hè, uh, wij krijgen heel veel belletjes en mailtjes... van mensen die waar dan ook ter wereld zitten... en zeggen, ja, je moet het hier ook gaan proberen. Maar je moet er ook wel de mensen voor hebben om, uh, om het daarheen te brengen. En die mensen moeten ook al het netwerk hebben... om gewoon echt in de, in de, bij, de, bij de grotere partijen aan tafel te komen. Ja. En dat is vaak het, aller, uh, het allermoeilijkste. En zaken doen in Azië is natuurlijk weer heel anders. Uh, het is weer heel anders. En daar, uh, de wetgeving in Amerika is vrij streng als het gaat om voedsel. Maar als je naar Azië gaat, uh, zeker Japan... Dan uh, komen we daar nog wel wat extra haken en ogen bij kijken. Het viel mij op toen we daar waren dat je op elk station... en natuurlijk heel veel met de treinmoorten gereisd... allemaal van die dozen hebt met kleine koekjes en zo. Als mensen bij elkaar op bezoek gaan, geven ze altijd zo'n doos met koekjes. Ideaal met stroopwafels. Het zou ideaal zijn, ja. Eerst even goed het land in en uh, een uh, goed distributienetwerk neerzetten. Ook de moeite waard. Dankjewel, Joost Klingen. Succes met de zaken. Dankjewel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Een zwemles in Nederland moet anders. Dat riep de zwembond vorige week opeens. En kwam met de aankondiging dat ze een nieuwe lesmethode gaan ontwikkelen. Kennelijk vindt de bond dat nodig. Maar in Nederland ja, is zwemmen toch zoiets als fietsen. Ieder kind heeft het geleerd. Of valt dat in de praktijk toch tegen? Verslaggever Maarten Bleumers die zoekt dat uit deze week. En staat nu het al, in een zwembad. Uh, Maarten, ik neem aan in je zwembroek. Zeker sta ik in zwembroek natuurlijk. Het is radio, hè. kan je anders wijsmaken. Nee, ik sta nog niet in zwemboek, wel in een zwembad. Wellicht dat ik later nog een keer een duik neem. Ik kan namelijk absoluut zwemmen. Ik heb mijn zwemles gehad. Ook nog zelfs het schoolzwemmen. Maar dat is tegenwoordig niet eens meer zo gewoon. Er wordt bezuinigd op schoolzwemmen, er wordt bezuinigd op zwembaden, diploma's. Daar bezuinigen ouders op, want steeds minder kinderen halen het hele rijtje ABC. Nou, aan kinderen in het zwembad hier in Soest waar ik sta, geen gebrek. Dat hoor je op de achtergrond. Um, en ik sta hier met Ellie Jansen. Zij is behalve locatiemanager ook al 30 jaar ervaren in het lesgeven. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Gepokt en gemazeld. Ik zeg, er wordt steeds minder bijvoorbeeld het rijtje van de ABC-diploma gehaald. Merk jij dat in de praktijk ook? Uh, ja, er zijn wel uh, een hoop kinderen die geen, uh, geen diploma hebben. Überhaupt geen? Uh, ook geen. Uh, en gelukkig uh, hebben we hier in Soest uh, ook het schoolzwemmen. Uh, en je ziet uh, dat kinderen ook uh, afhaken naar een A-diploma of naar een B-diploma. Ja. Ja. Hier bestaat het schoolzwemmen nog. Dat zijn dus kinderen vaak ook al die ietsje ouder zijn. Uh, die hier komen zwemmen. Merk je daar dat het zwemniveau minder is geworden? Nou, ik denk uh, dat dat uh, valt wel mee, denk ik. Maar uh, hè, kinderen kunnen in bepaalde, ook volwassenen kunnen in bepaalde situaties komen. En dat je toch uh, jezelf moet redden. En ja. uh, het onderwater gebeuren, uh, het stukje uh, survival, hè, dat uh, van een mat afvallen, van mm -hmm. ja, gekke ja. situaties gewoon... Nee. He, en dat zijn dingen die leer je niet met een A-diploma. En dat, dat zijn dan extra ja. uh, zaken die wij tijdens het schoolzwemmen ook behandelen. Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat kunnen de luisteraars morgen in de uitzending horen. Jij geeft al aan, het is duidelijk uh, dat we het zwemniveau op peil moeten houden. Daar ga ik het deze week over hebben. Badmeesters komen aan het woord. Studenten die badmeester willen worden. Zwembadmedewerker moet je dan officieel zeggen. Ja, ja ik heb het al geleerd. Uh, we vergelijken het met het buitenland. Nou, dat en nog veel meer komt deze week voorbij tijdens het In de Praktijk. Van de zwemlessen. Morgen meer dus, onder meer dan over het schoolzwemmen. De Stellingenstand.nl is zometeen het CDA. En de Eerste Kamer moet de pensioenplannen van dit kabinet steunen. U kunt bellen op 0800-1101. Dit is Radio 1. Is het NOS-journaal Freddy van Tijn. Rusland en Syrië roepen de VS op om de aandacht te richten... op een diplomatieke oplossing van het conflict in Syrië. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov sprak vanochtend in Moskou met zijn Syrische ambtgenoot Mualem. Volgens Mualem speelt president Obama de terroristen in Syrië in de kaart als hij besluit tot militair ingrijpen. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er volgend jaar flink op achteruit. Per jaar hebben ze 400 tot 1900 euro netto minder te besteden. Blijkt uit onderzoek van het NIBUT in opdracht van patiëntenorganisaties. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een nieuw schilderij van Vincent Van Gogh ontdekt. Het werk Zonsondergang bij Montmajour is in 1888 geschilderd. Het museum spreekt van een zeldzame ontdekking. Het doek is eigendom van een particulier. Het is niet duidelijk of die wist dat het een Van Gogh was. Een pianist-componist Reinbert de Leeuw krijgt een Edison Klassiek... in de categorie Instrumentaal Solist voor zijn album Via Cruces van Frans Liszt. De Edison in de categorie debuut gaat naar het Van Baarle-trio... Pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder... krijgen de prijs voor hun vertolkingen van werk van Louvendi, Ravel en saint saëns De winnaar krijgt de Edison dit najaar. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag, het CDA is intern hevig verdeeld over het al dan niet steunen van de pensioenplannen van het kabinet. Op dit moment heeft het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer en dus is het afhankelijk van de steun van onder meer het CDA. Zonder meerderheid kan het pensioenplan de prullenbak in. Gisteren voerde werkgeversvoorman Bernard Wientjes in het televisieprogramma Buitenhof de druk nog eens extra op. Maar het domst wat we nu mee zouden kunnen maken, dat bijvoorbeeld zo'n pensioenakkoord... Wat heel moeizaam tot stand gekomen is, ook echt niet de schoonheidsprijs verdient... maar wel de volle steun van de bonden en de werkgevers heeft... dat het nu weer in moeilijkheden komt door de Eerste Kamer. Moeten de CDA-senatoren in de Eerste Kamer akkoord gaan met de plannen? Of heeft de Tweede Kamerfractie gelijk van de partijen... en moet het plan eerst verbeterd worden? Ik ga er hierover praten met Jaap Smit, voorzitter van de CMV Vakcentrale. Welkom, meneer Smit. Dank je wel. Om te beginnen drie keuzes voor u. U mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, dit is het begin van het eind van het sociaal akkoord. Ja of nee? Nee. Ik heb begrip voor de bezwaren van de CDA Tweede Kamerfractie. Ja of nee? Begrip heb ik wel, ja. Windjes weet altijd waar hij over praat. Ja of ja. nee? Ja.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 Alles afwegende ben ik het er wel mee eens. Uh, dat wil niet zeggen dat ik helemaal kapot ben van alles wat erin staat. Overigens moeten we niet een verwarring maken tussen het pensioenakkoord en sociaal akkoord. Wintje spreekt en feite over de pensioenparagraaf in het sociaal akkoord. In het akkoord. sociaal akkoord, ja. Maar zegt als de pensioenplan ja. niet wordt ja. goedgekeurd, dan kan het hele sociaal ja. akkoord er prullenbak ja. in. Om ja. de verwarring te voorkomen. Precies. Ja. Ja. Dus we hebben het over het sociaal akkoord. Um, um, en ik uh, um, na lang afwegen wil ik zeggen. Wij moeten zuinig zijn op de akkoorden die we gesloten hebben. Dat onderschrijf ik volledig, daar onderschrijf ik volledig wat Bernard Wintjes ook zegt. Uh, het is langzamerhand zo dat er lijkt een devaluatie plaats te gaan vinden... van het woord akkoord. We sluiten heel veel akkoorden. Zorgakkoord, ja. pensioenakkoord. Uh, energieakkoord, energieakkoord, onderwijsakkoord. op afgelopen vrijdag. En uh, er wordt langzamerhand het patroon... dat men dan een enkele dag later gevraagd wordt. En staat het nog overeind? Nou, een akkoord is wat mij betreft een zorgvuldig uitge uitonderhandeld compromis. Natuurlijk zitten er allemaal dingen in. Er zitten ook dingen in die ik... Meer had willen hebben. Dat geldt voor de andere partijen net zo. Maar als we elke keer die akkoorden weer ter discussie gaan stellen, dan weten ja. mensen zo langzamerhand niet meer waar ze aan toe zijn. Dus ik vind echt dat we zuinig moeten zijn op het akkoord. Alleen is het natuurlijk in dit geval zo dat, dat de Tweede Kamer daar goedkeuring aan moet geven en dat ja. het nog langs de Eerste Kamer moet. Ja. Dus had daar dan bij de onderhandelingen eigenlijk niet al rekening mee moeten worden gehouden dat je weet, van ja, we hebben ook nog een Tweede Kamer te overbruggen? Nou ja, in het sociale Akkoord zijn ook afspraken gemaakt. Het is een tripartite akkoord. Hè? Het is in feite een akkoord tussen werkgevers en werknemers voor een deel. En ook met het kabinet. Uh, en natuurlijk is het volkomen terecht uh, dat de politiek uiteindelijk het hiervoor het zeggen heeft. En niet de sociale partners, maar het lijkt me wel verstandig om juist in deze tijd, waar tegenstellingen alleen maar groter lijken te worden, dat als twee partijen die van nature tegenover elkaar staan, elkaar nu op een aantal hele belangrijke punten weten te vinden, ja, Ik zou daar zuinig op zijn. Ja. Dus als ik het hele akkoord. Want wordt dan eigenlijk, als die onderhandelingen gaan, zijn, daar wel over gesproken? Van nu dat met het kabinet, maar goed, we moeten straks rekening houden met. Natuurlijk, dus, natuurlijk. Dat het wordt wel. ingeschat van hoe gaat, het, hoe gaat het zich ontwikkelen. Maar we leven ook in een tijd waarin uh, nou ja, partijen en uh, organisaties zich ook uh, duidelijk willen maken wat zij ervan vinden. Ze willen profileren, dat is ook een goed recht. Ik vind het ook goed dat er een goed debat plaatsvindt... in de Eerste en Tweede Kamer over de inhoud van zo'n akkoord. Ja. Maar ik vind wel dat we uh, overal moeten kijken van... jongens, laten we wel voorzichtig zijn met het, dat, dat te zien als een soort menukaart... waar je je eigen menu in kan, uh, kan, van, van kan samenstellen. Dan maak je het kapot. En dat zou echt zonde zijn. begrijp ik. Maar tegelijkertijd, ja, de hele oppositie is tegen. Die hebben ja. toch het recht om vanuit inhoudelijke standpunten daar tegen te zijn. Ik heb, ontneem niemand het recht om te vinden wat hij ervan vindt. Alleen ik blijf zeggen... Maak dan ook de overweging, wat doe je als je hier zeg maar, de zaak onderuit haalt? Want dan moet er opnieuw aan tafel komen. Nou, ligt alles weer uh, we... in duigen. Dan hebben we belangrijke afspraken die we gemaakt hebben over, over WW, ontslag en noem maar op. Ik bedoel, zo'n akkoord dat verdient niet op alle punten de schoonheidsprijs. Dat kan ook niet. Ik bedoel, en elke partij heeft daar weer zeg maar, zijn eigen speerpunt in en zegt dat moet beter geregeld worden. Ja, wat had u dan dat... anders gewild? Nou ja, kijk, wat ik wel eens denk van... Horus. Uh, we hebben in deze tijd we een nieuw synoniem voor bezuinigen... en dat heet hervormen. Maar hervormen is naar mijn idee echt iets anders. Het is dus op nieuwe manieren antwoorden vinden voor de vragen van deze tijd. Maar ik heb dit akkoord volledig onderschreven. Waarom? Omdat het op dit moment het maximaal haalbare is. Uh, uh, het is een belangrijk akkoord, omdat tegenstellingen... niemand hield het voor mogelijk. Het is ons gelukt. Nee, dat begrijp ik. Maar wat had u echt willen veranderen dan? Wat had u anders willen zien? Uh, in dit akkoord niet, maar ik denk dat we over een aantal punten... Uh, de komende jaren opnieuw gaan, gaan praten. Bedoel, de arbeidsmarkt ver, uh, uh, verandert in, in een rap tempo. Uh, we moeten nagaan denken over nieuwe, uh, wat ik al jaren roep... verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Ik zeg al eens, we draaien uh, zowel in politiek als in, uh, op andere punten... draaien we nog aan knoppen van, van apparaten die, die het vroeger goed deden... maar we moeten zeg maar, nieuwe knoppen vinden... Uh, dat is geen afbreuk aan dit akkoord. En nogmaals, daar staat mijn handtekening onder. Mm -hmm. die, daar sta ik ook achter. Maar ik heb het diepe besef dat wij leven in een tijd... Ik zeg altijd, die wordt uitvoerig beschreven... in de geschiedenisboekjes van, van mijn kleinkinderen. Dat betekent dat wij... Zo ik ze mag krijgen. Dat betekent dat wij uh, ons in een transitiefase be, uh, begeven. Het gaat niet meer worden zoals vroeger. Dus we zullen echt nieuwe antwoorden moeten vinden... op een paar hele belangrijke vragen. Ja. En dat geldt ook. Dat geldt pensioenen, dat geldt arbeidsvoorwaarden... Dat geldt, noem maar op... Dat zegt, ik blijf zeggen, dit akkoord is voor dit moment belangrijk. Het beste wat je eruit kan halen. Ja. Uh, loopt het zo'n vaart, als wat Wintjes gisteren zei, dat als de pensioenplannen steunen, dat dan het hele socia sociale akkoord wordt? Ja, dat is een beetje uh, dat is is. heel groot. Uh, hij praat eigenlijk over een, een, een, een beperkte paragraaf in het, in het, in het uh, sociale akkoord, waarin gezegd wordt dat we moeten nog een aantal dingen verder uitspreken. Het gaat in feite over de reparatie van die 3 miljard bezuinigen op het belastingvrije deel wat je mag sparen voor je pensioen. Dat belastingvrije deel, dat wordt naar beneden gebracht. En we hebben er een discussie over gehad. 250 miljoen is ervoor beschikbaar gesteld. We hebben als, als vakbonden wel gezegd... ja, hoor eens, wij willen graag een opbouwpercentage van 2%. Nou, uiteindelijk blijkt niet meer mogelijk dan, dan, dan iets lager. 1,85, nou, dat is het deel waar het over gaat. Uh, maar dan zeg ik nog wel eens, alles afwegende op dit moment... En we leven in een tijd waarin. Ja, we... begrijp ik. Dan moeten we dat akkoord ja, maar we dan handhaven. Maar mijn bezig... vraag was: ja? sneuvelt dan het hele sociale nou ja. akkoord volgens u? Ik vind dat een beetje zwaar. Uh, maar ik, ik begrijp wel wat hij zegt. Ja. Want voor mij kan er weer een ander punt zijn waarvan ik zeg: van, ja, als dat eruit gehaald wordt, dan, uh, dan sneuvelt het. Ja. Ik zeg: ik vergelijk het met, het, met een totaal menu waar we met elkaar afspraken over gemaakt hebben. En als jij het toetje niet wil hebben en ik het hoofdrecht niet wil hebben... Dan ligt, het, dan ligt dat menu dus gewoon aan het diggelen. En dat is de reden waarom ik zei, ja, elk deel is gewoon belangrijk. Denkt u dat CDA-senatoren onder de indruk zullen zijn... van zo'n oproep van windjes? Nou, misschien dat... Uh, Zou het helpen, denkt u? Ik denk dat het goed is, dat doe ik nu in feite ook... door op uw uitnodiging in te gaan om hier iets over te zeggen. Van horens mensen, weet wel wat je, wat je doet. Ik, ik snap, dat was een van de vragen aan het begin. Ik heb begrip voor een aantal vragen. Maar zie het ook in het grotere plaatje. Wat gebeurt er als je bouwstenen van dat akkoord onder, eruit gaat trekken... donder dan niet het hele huis in elkaar en zijn we weer terug bij af? Mm -hmm. En de zorg die ik dan heb, is dat als ik als burger naar zit te kijken... denk ik van ja, we hebben toch nou een akkoord... daar hebben we een glas op gedronken. Dat is, uh, iedereen riep halleluja uit er? En wat is het dan waard? En ik ben de laatste om te ontkennen dat er zeg maar, dingen ook anders in zouden kunnen. Dat is nou eenmaal het kenmerk. Uh, dat is in een regeerrekord net zo. Van, van, wij leven van compromissen. Dus ik zou de fracties in de Eerste Kamer a het recht willen geven. Jullie moeten je eigen afweging maken. Zonder politieke voorkeur Jullie zijn hebben, wijze vrouwen en mannen, de dat Kamer. herhaal ik dan ook. Maar weet wel wat je doet als je hierin ja. gaat zitten rommelen. Gaat u zelf eigenlijk nog actie ondernemen? Wat CDA'ers benaderen? Om dit nog even extra te benadrukken. Ze luisteren natuurlijk af en toe naar nou stand nou ja, maar stel dat we een paar niet onze, de radio aan hebben. Nou ja, onze meningen zijn genoegzaam bekend. En uh, in de contacten die ik heb, uh, heb, ik, heb ik het over meerdere onderdelen van het akkoord en over de plannen die, die er zijn. Maar goed, ik zou eraan willen toevoegen dat ik... Laat ik zeggen, we hebben, niemand is op dit moment gebaat. Dat zeg ik ook windjes na. Niet dat uh, ik het altijd met hem eens ben. Maar. Niemand is op dit moment gebaat bij een grotere mate van instabiliteit en bewijselijke verkiezingen. Nee. Dus... Maar op het moment dat er nou een aanpassing gevraagd zou worden door het CDA. je kunt ook andersom redeneren. van nou misschien moeten jullie daar dan als alle partijen zijn, ook voor openstaan. En dan zeggen dan hoeft niet het hele sociale akkoord opnieuw vastgesteld te worden. maar met een paar aanpassingen kan dat ook wel. Oh, dat is, laat ik laat zeggen dat is, dat is theoretisch mogelijk. Hè. Dus uh, ik zeg altijd zelf, als ik uh, iets over het hoofd gezien heb en iets kan beter dan ik het zelf bedacht heb. Dan ben ik stom als ik niet luister naar een ander. Maar als daarmee de hele zaak op losse schroeven komt te staan... Ja. en laten we niet vergeten, we maken nu een aantal afspraken... in een tijd van diepe crisis. Hè? Mm -hmm. Het kan best zijn dat over een aantal jaren het veel beter gaat... en dat we een aantal dingen ook kunnen repareren. Ja. Want er de, de, de moet tot een besparing gekomen worden. Even over de plannen zelf. Er wordt met de rekenrente gebruikt. En in plaats van een vaste rekenrente... wordt nu de actuele rekenrente gebruikt. Is dat ook een beetje fjoemelen om het huishoudboekje op orde te krijgen... en gezien de ja, crisis, dat... maar... Met lage rente te kunnen werken? Ja, u zou me haast verleiden om een hele ingewikkelde discussie over die, die uh, opbouw en uh, noem maar op te gaan voeren. Dat is uh, een, een ingewikkelde materie. Maar wat er wel. Uh, waar we vanaf moeten. is dat er voortdurend een discussie plaatsvindt. Uh, zeg maar, over belangen tussen generaties. Dat is een beetje de, vind ik ook een beetje de ziekte van deze tijd. Is dat we alles in compartimenten gaan indelen, uh, opdelen. Maar we moeten zorgen dat. als het ook gaat om die rekenrente die gehanteerd wordt. er wordt nu een nieuw financieel toets, toets, toets, toetsingskader. FTK wordt er uh, uh, vastgesteld. Wij moeten af van die zeg maar, enorme schommelingen op basis van de dagrente. Een pensioen is iets voor de hele lange termijn. En je zult zeg maar, op een verstandige manier een soort schokdemper moeten inbouwen... dat een, een daling van de rente nu niet meteen tot geweldige... Schok in de pensioenpremies of, of pensioenuitkeringen oplevert. Maar dat je over een langere periode de zaak kunt uitsmeren. Want anders worden we er allemaal bloednerveus van, ja. zoals nu het geval is. Nou ja, u zegt net van: er moet geen generatiediscussie worden. Ja. Maar daar zit natuurlijk wel, dat is wel een van de kritiekpunten. En dat is ook een van de zorgen die er is. Ja. Ja, de toekomstige generatie heeft toch ook wel recht op een pensioen straks. Zeker, als zeker. Dus ik kon mij niet klaar krijgen in, in de discussie over pensioen, het uh, pensioenakkoord destijds. Als mensen tegen mij zeiden: meneer Smit, u dient alleen maar de belangen van uw eigen generatie en ouderen. Ik ben helemaal gek geworden. Ik heb twee kinderen van midden twintig die net de arbeidsmarkt op zijn gegaan. Denk je dat ik naar nou de belangen van mijn eigen kinderen zit te verkwanselen? Alleen je zult met elkaar een goede balans moeten vinden... tussen, uh, tussen die, de belangen van de verschillende groepen en generaties. En dat is wel een discussie. Die is nog niet klaar. Die is nog niet klaar. En we zullen ook nog niet uitgesproken zijn... we zijn nog niet uitgesproken over de verdere verbouw... van ons hele pensioensysteem. Even naar het CDA. Stel nou, uh, de CDA-Eerste Kamerfractie steunt het pensioenplan... Wat betekent dat dan voor de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer? Fractie van het CDA, of vooral dan van Haarsma Buma? Nou, het makkelijkste antwoord is om te zeggen, ze hebben allebei een eigen verantwoordelijkheid, dat is maar goed ook. De veronderstelling dat als de Tweede Kamer iets roept, dat dan de Eerste Kamer dat automatisch overneemt, dat doet, dat doet tekort ja. aan de positie van de Eerste Kamer. Maar uh, dat is natuurlijk wel waar de discussie de laatste tijd enorm over gaat. Hè? Dat, dat soort ja, maar goed, ik vind politieke echt dat... invloed wordt geuit nog op die, op die Eerste Kamer. Ja, maar daarmee politiseer je die Eerste Kamer enorm. Precies. Uh, ja. En die Eerste Kamer is bedoeld om te kijken... de wetten die in de Tweede Kamer worden aangenomen of gemaakt... zijn die op een goede manier uitvoerbaar... zonder dat mensen daarvan in de knel raken. Het is niet voor niks een kamer van reflectie, een show met re reflection. En wat je nu ziet, is dat, ja, dat je in feite uh, nou, de Tweede Kamer kan ja zeggen, de Eerste Kamer kan nee zeggen op zeg maar ook politiek inhoudelijke argumenten. Ja, dat is, uh, als ik in de Eerste Kamer zou zitten, dan zou ik ook zeggen: Ja, alles goed en wel wat mijn collega's in de Tweede Kamer zeggen, maar ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. ja. Hij nou heeft de CDA-senator Bob Hoekstra al wel gezegd... dat hij een fundamentele aanpassing wil van de voorstellen. Dus dan gaat het wel om de wetmatigheid. Maar u heeft al gezegd, uh, ik ben de laatste om te zeggen... er valt nooit over te praten. Dus in ik principe... vind dat als je dat doet, moet je in de gaten hebben wat je doet. Als, het, uh, als je daarmee een, een, een, een hoeksteen onder dat akkoord weg, wegtrekt... dan moet je die afwerking meenemen. Maar ik vind het terecht dat er gewoon een goed debat plaatsvindt. Ja. ja. Dat laat er zeker uh, plaatsvinden. We hebben vandaag de stelling... het CDA in de Eerste Kamer moeten de pensioenplannen van het kabinet steunen. Bijna 1100 mensen hebben hun stem uitgebracht. 32 slechts is het voorlopig eens met die stelling... en 68 is het ermee oneens. Wij praten erover met de voorzitter van CNV-vakcentrale, Jaap Smit. En u kunt meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, Stand.nl. Mevrouw, u spreekt met Schippen in bergen Zoom. Hallo. En ik wil gra graag dat ze het niet steunen op, als, zoals het er nu uitziet. En waarom? Om, want ik, ik vind dat men ook met de generaties rekening moet houden. En dat men het pensioensparen moet gaan beginnen vanaf de geboorte. Dus niet wanneer men gaat werken of 18 jaar is, weet ik het wat. Nee, vanaf de geboorte met een gedeelte van de kinderbijslag. Oké. Okay. En ik... daarbovenop? Ja schenkingen van grootouders. En daarbij dat het kind vanaf zijn geboorte zelfstandig belastingplichtiger wordt. U had dan die onderhandelingstafel moeten zitten als ik het zo hoor. Zegt u? U had dan die onderhandelingstafel moeten zitten als ik het zo hoor. Natuurlijk, maar ik kan niet zo makkelijk praten als meneer Smit. Ik ben dan doodzenuwachtig en krijg veel te vochtige handen. Fijn dat u nu in ieder geval wilde reageren. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. De meer Leetje zijn zei Den Haag. Hallo. Ik ben voor de stelling, want eh, als het CDA in de Eerste Kamer daarvoor stemt... dan hebben ze kans om mee te doen met de opbouw van ons land. Nu, iedere keer vluchten ze weg of kruipen ze weg... maar dit is een kans voor hen om weer voor de dag te komen. Ja, maar als ze het nou echt niet zien zitten met die plannen... dan hebben ze toch het recht om er tegen te zijn? Jawel, maar ik kan me niet indenken dat hun echt er tegen zijn. Ze kunnen wel zeggen, we zijn er tegen. Maar er zitten zoveel goede elementen in, Bouw er gelijk het land mee op. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met mevrouw de Jong uit Schiedam. Ik Hallo. ben tegen de stelling. Ik vind dat pensioenfondsen zelf moeten weten wat ze wel en niet kunnen doen. Daar heeft de regering niets mee te maken. En de Eerste Kamer heeft zijn eigen plichten... En als zij tegenstemmen, dan ben ik het ermee eens. Want zij zijn degene die dat moeten kunnen beoordelen... ten opzichte van de Eerste Kamer. Maar als u zegt de pensioenfondsen moeten het helemaal zelf doen... zou u dan eigenlijk voor pleiten dat het helemaal niet wettelijk geregeld wordt? Nou, ik, uh, ik vind dat de politiek zich helemaal niet met pensioenfondsen moet bemoeien... want wij hebben een uitstekend pensioenstelsel... waar de politiek zich ver buiten moet houden. En dat is in vroegere jaren al een veel te grote greep gedaan via de politiek, en ik vind dat niet meer nodig... En u denkt dat datzelfde pensioenstelsel voor de toekomst nog goed kan blijven werken? Uh, ik vind dat de pensioenfondsen zelf dat kunnen bepalen... op welke manier zij dat die richting willen okay. geven... om later ook onze kinderen, kleinkinderen en de rest wat erna komt... een goed pensioen ja. te gunnen. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag. U mag het meneer zeggen. Meneer Bremer, Hallo. Uh, ik ben het eigenlijk wel, wel eens met het standpunt uh, van meneer Windjes en uh, de meneer van het uh, CNV. Mm -hmm. uh, Sterker nog, ik vind dat Nederland zo langzamerhand een keer niet zijn eigen straatje moet schoonwegen. Want iedereen heeft wel iets en iedereen wordt wel geraakt. En de appels zijn voor iedereen even zuur, wat mij betreft. En uh, Nederland zou eens een keer moeten bedenken dat... Uh, dat we de neus dezelfde kant op moeten ja. drukken. En maar gaat het u dan vooral om... Politiek, politiek zou niet meer moeten denken in politiek... maar zou eens moeten denken van hoe komen we eruit. En niet in VVD of in CDA, ja, ja. of SP of noem maar op. Maar bespeur ik dan goed dat u eigenlijk vindt... van het is nu echt tijd dat we door moeten kunnen pakken. Dus het maakt me even... Af, onafhankelijk ja, ja. van de inhoud van die plannen... we moeten nu gewoon een keertje door. Dat moet nou een keer door. Ik ben er nou wel een beetje toe van dat iedereen zijn eigen straatjes begint schoon te vegen. Iedereen heeft zijn commentaar. Of de WW is te kort of is te lang. Of de sociale dienst is niet goed. Of de ziekten worden verkeerd aangepakt. Of de mensen die ziektekosten hebben. Of iedereen wil zijn eigen straatjes schoonvegen. Het gaat niet. We moeten allemaal inleveren. Dank. Duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Met uh, Vandaals rekening, met Harry. Hallo. Gaat u gang? Hallo. Nou, uh, ik vind het zo, zeg maar, dat met uh, wat die voorganger hier dat ook al zei, van iedereen probeert zijn eigen staartje gewoon Wat ik vind, dat is uh, dat blijkbaar de ouderen steeds meer tegen de jongeren worden gezet. Er zitten meer dan duizend miljard, zeg maar, in de pensioenfondsen. En dan nog zeggen ze, dat ze tekort komen over een aantal jaren. Ze vergeten, zeg maar, dat over een aantal jaren, als de jongeren zo oud zijn, er minder uitgekeerd wordt, Ja? Dus trekt dat weer eens even recht. Ja, maar recht. Jaap Smit hier zei ook van dat het juist niet de bedoeling is... om die generatiediscussie te voeren, alleen dat hij iedere keer weer de kop opsteekt. Dus in en die oké, zin... Maar het, het gebeurt automatisch, het gebeurt ja. steeds weer. En dan even naar de stelling. Vindt u dan dat, dat het CDA moet instemmen met de plannen in de Eerste Kamer? Uh, zoals we nog afgesproken zijn, zeg maar, is het, uh, het akkoord is dan goed zo. Het is afgesproken met de vakbond en daar mogen we zo blijven naar. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Met Ralle uh, van goedemiddag. Hallo. Ja, ik ben, nou, ik ben nog steeds voor het idee dat de Eerste Kamer is gekozen om, om de waan van de dag van de Tweede Kamer te voorkomen. En uh, dat is dus het belangrijkste. Dat wordt even vergeten vaak. Ik vind ook niet dat dat inderdaad geen politiek issue moet zijn. De Eerste Kamer, dat ben je... Eerste kamer, Kamerlid ben je om, om, om uh, wetten van de Tweede Kamer te toetsen. En aan de andere kant denk ik... En sociale partners, die maken hier de, de dienst niet uit... ...die maken de wet die niet, dat doet, doet, doet inderdaad de Tweede Kamer... ...maar nogmaals, ik, ik denk dat uh, meneer Van Haarsmaar uh, ha buma heet die ook, ja... Mm -hmm. ...dat, die, dat die, hij uh, correct is, als hij vindt dat hij daar niet mee in kan stemmen... ...en ook zijn fractie, dan moeten ze dat ook niet doen. Ik, ik, ik, kijk, pensioen, dat is, het wordt ook vaak gezien als een soort spaarpot... ...maar dat is het helemaal niet. Je, je neemt deel aan een pensioenregeling... Hè. ...dat is ook iets waar, waar, waar vaak misverstand over is... Dus Oké. Okay. Ik, vind, ik vind dus ook, uh, de Eerste Kamer die moet met name, die moet toetsen. En als ze vinden dat ze Precies. dat niet, de, niet ja. kunnen, kunnen waarderen, dan, dan is het afgelopen. Dan moeten ze dus inderdaad, dat uh, gaat er terug. En dan moet de Tweede Kamer zorgen dat ze wel met goede wetten komen. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag met Wim. Staat netjes langs de kant van de weg zo te horen. Ja, klopt, ja. Oh, ja. ja ik ben uh, cv lid CDA-lid, maar ik vind niet dat ze... Dat wintjes de bal bij het CDA neer moet leggen. Ik bedoel, de, de Eerste Kamer kan zelf al uh, tot een goede overweging komen. En, uh, en daarvoor zeg ik, er wordt nou een beetje op de man gespeeld. Hè? En dan denk ik bij mij, ja, daar zijn we niet goed mee bezig. Maar het is wel duidelijk, dat zei de, de gast hier ook, Jaap Smit. Van, besef je wel, de partij moet zich wel realiseren wat ze bereiken als ze tegenstemmen. Namelijk dat we ja. weer van nul af aan kunnen gaan beginnen. Ja, nou ja, goed. Uh, dat, dat, ik denk dat ze dat ook wel, uh, ook wel bewust van zijn. Hè, maar, maar er wordt nu, nu al de nadruk op gelegd En nu is dan uh, dan zou dadelijk de CDA weer de, de spelbreker zijn. Uh, en dan uh, van de voorzitter van het CNV. Maar ja, uh, ik, ik, ik snap zijn uh, houding niet, maar goed. Dat is een Wat Begrijpt u niet dan? Sorry? Wat begrijpt u niet aan zijn houding dan? Nou ja, goed, uh, tot, uh, tot dat. Uh, kijk, het zijn, zijn gewoon afspraken tussen de sociale partners en. en uh, en, en nou ja, goed, dan, daar, daar komen ze uiteindelijk wel mee uit. Ja. Oké, okay. dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Oh. Nick goedemiddag. Ja. Gaat uw gang, Nick Leinsmit. Eh, Eerste Kamer, punt 1, heeft een eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. eh, die zullen ze ook nemen. Een andere foute opmerking van meneer Wientjes... of een foute opmerking van meneer Wientjes was gisteravond... dat hij onmiddellijk begon over de kandidatscrisis... En hij beweerde dat niemand dat wilde. Nou, dan heeft hij niet goed opgelet. <laughs> er zijn wel een aantal mensen die dit kabinet liever zien gaan. Maar nogmaals, de Eerste Kamer bestaat uit oude, wijze mannen en vrouwen. En die bepalen hun eigen standpunt. En als zij vinden dat dit pensioenplan niet goed is. Ja. dan hebben ze daar een eigen verantwoordelijkheid in. Zo en... zit onze democratie in elkaar. En, en u heeft er ook wel vertrouwen in dat het niet een politiek steekspel wordt. Maar dat het nu op de wetmatigheid juist, wordt gekeken. Ik vind het juist, ben met een van de vorige sprekers eens dat het weer een politiek steekspel wordt. En dat is heel vervelend. Uh, iemand uit Groningen stem te horen die zei heel terecht, we moeten met z'n allen de schouders onder zetten. Ja. En ophouden met dat politiek gedoe. Oké, okay. duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek het feit met Leeuwen er vandaan. Nou, weet u wat het is? Ik ben met het voorgesprekken, ben ik het voorkomen meteen. Want het is namelijk zo. Sivientjes moeten ze een keer met zijn eigen zaken bemoeien. En ik vind, waarom wil hij dat zo graag? Hier zit Nadertje onder het gras. Ik geloof dat het hele pensioenstelsel... wat we zelf met elkaar hebben opgebouwd... waar we ook voor hebben betaald... dat dat alleen maar een stuk achteruitgang betekent voor de mensen. Je bent de laatste jaren niet geïndexeerd. En als je dan ziet hoe het in Duitsland werkt... met alles waar wij hier ons... Zelf in de nesten hebben gewerkt doordat het hier heel snel, snel achteruit gaat met de economie. Je moet dus eens een keer zorgen dat die bedrijven dus een keertje wat minder belasting hoeven te betalen, Dat de mensen minder belasting betalen, sociale premies wat naar beneden. Daar staan we er veel en veel beter voor. En dan okay. zijn er een hele hoop mensen die hun schouders eronder willen zetten. Haal even adem meneer Feitsma. Dank ja. u wel. Ja. Tot zover de reactie van onze luisteraars. Jaap Smit, voorzitter van CNV Vakcentrale. U heeft meegeluisterd. Nou, het ging een beetje heen en weer. Ja. Nou ja, wat mij opvalt is dat terecht een aantal mensen zeggen... de Eerste Kamer heeft erin zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dat zeg ik in feite ook. Ja. En ik, uh, wat, ik eigenlijk, wat ik bedoel te zeggen is... Van, al, neem in je overwegingen in je afwegingen mee... het belang van het sociale koord zoals we dat hebben afgesloten. Ja. En doe niet alsof je daar zeg maar, per punt nou iets uit kunt halen. Maar er werd ook wel gezegd... dan moet Wintjes daar ook helemaal niet dat gaan benadrukken. Nee, maar goed. Dat dat die mensen een... weten wel waar ze aan, ja. waar, wat ze moeten doen. Precies. Dus... Uh, um, maar ik, ik zeg nogmaals. Natuurlijk heeft die politiek en de Eerste Kamer hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar neem dan mee in je beraadslaging. de standpunten die ik zelf ja. net naar voren heb gebracht. Weet wat je doet. En de tweede wat me opvalt. en daar ben ik wel blij mee. is dat een aantal mensen zegt. Ja, hou nou eens op met elke keer die punten eruit te halen. of die tegenstellingen te vergroten. Wij zijn toe. Aan, uh, aan rust en stabiliteit in deze verwarrende tijd. Ik bedoel, het is net als, als ik, ik ben een zeiler. Je kunt bij zwaar weer, kun je zeg maar, elke minuut proberen weer je koers net iets te veranderen. waardoor iedereen in paniek raakt. Je kunt ook zeggen: hoor eens mensen, voorlopig varen we deze koers. We halen misschien net niet het punt dat we moeten halen. maar er komt straks een moment dat je weer kan bijsturen. Dus dat is de metafoor die ze willen gebruiken. En ik vind het terecht dat veel mensen zeggen. We hebben samen een verantwoordelijkheid om die crisis op te lossen. Ja. En daar hebben wij als sociale partners onze verantwoordelijkheid in genomen. En dat doet de politiek ook. Die eerste beller, die had een, een heel plan uitbedacht. Zij is pensioensparen af en af de geboorte. Deels op basis van de kinderbijslag. Schenkingen van opa's ja. en oma's erbij. Ja, interessant. Uh, Misschien kan dat ik dat niet... de aanpassingen gaan worden. Ja, nee, dat dus ik geloof niet niet. ik Maar ik ben wel eens met uh, mensen die zeggen... Dus, we zijn nog niet uitgepraat over de toekomst van ons pensioenstelsel. En mijn stelling is, als je dat huis overeind wil houden, dan zul je zeg maar, op de fundamenten van het huidige huis... iets nieuws moeten neerzetten dat ook recht doet aan het gevoel... van de mensen van vandaag en morgen. Ja. En dat, daar zijn we ook nog niet over uitgepraat. Maar die onzekerheid blijft natuurlijk of mensen niet... met veel meer pensioenpremie of premiestijging te maken krijgen. We hebben natuurlijk genoeg artikelen ook in de kranten ja. gestaan... over het maar lijkt we niet de maar een tegenvaller ja. juist. Maar ik dus dat... Ik vind dat we niet het moment met de eeuwigheid moeten verwarren. We zitten nu in een hele specifieke omstandigheid... waarin maatregelen nodig zijn. Dus het kan ook zijn dat dat sociaal akkoord over een jaar wordt opengebroken? Dat, nee, dat is iets anders. Het kan zijn dat je een aantal pijnlijke dingen... wellicht kunt repareren in de tijd dat het beter gaat. Dat is iets anders dan dat je de zaak openbreekt. Het zou fijn zijn als dat binnen een jaar zou kunnen. maar Dat verwacht ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik dank u wel in ieder geval voor uw toelichting vandaag in stand.nl. Op de stelling het CDA in de Eerste Kamer... moet de pensioenplannen van dit kabinet steunen. 1200 mensen hebben gestemd. 33%, iets meer dus net is het ermee eens, 67% is het ermee oneens. Tot zover, u kunt natuurlijk nog reageren via Twitter of via onze site www.stand.nl. Zometeen hier op Radio 1, dit is de dag, deze week met Elspeth Rutte. Veel plezier daarmee en een fijne dag nog. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan komt je op. Twee dingen. Two pijn. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs. Deze maandag neuroloog Jan Minderhout werkte zijn hele leven met zieke hersenen. Maar geeft nu, op 81-jarige leeftijd, les aan de HOVO. Omdat hij ook de gezonde hersenen wil doorgronden en voeden. Twee dingen.